Wij beginnen met het derde gedeelte van deze zogerles. En iets anders dan direct de zoger, maar ik heb iets opgetekend hier op het bord En wat ik noem, het correctieproces GAMDIN. Uh, it is so that a staat geschreven written now on the end of it the zegt de the scheper the elokim said vayar elokim et kol ma shebara bara vhinei tov me'od en Elohim zag, dus God, Elohim zag alles wat hij geschapen had. En zie hier, het is zeer goed. Um, de wijzen hadden gezegd dat, waarom staat het me oot? me oot schreef je met mem. Alef. Dan, dan. Mem. Oké, uh, okay, maar wav, wav alleen in schrijven. Maar mem, alef, dan. dalet. Oké. Okay. Dus staat geschreven. Tof me od. Zeer goed. Dus alles wat geschapen werd, was. Was tof me oot zeer goed. Alles wat geschapen werd betekent. Alles wat. In potentie was alles wat er geweest was, is of zal zijn was geschapen toen. <coughs> Erg speciaal wat we nu gaan behandelen. Erg speciaal. Want wij zijn aan het doen om dat te horen. Het is ons gegeven. Dus ja, de schepper zegt zelf, de schepper, die heeft gezegd zeer, alles was zeer goed. Tof, tof me ooit. En de wijzen hadden gezegd van, waarom is het overal, stond het daarvoor, stond het, overal tof. Ja. En dat was de eerste dag, ja, en, het was, en, en, en Elohim zag, en God zag, en het was goed. Waarom nu, nou, aan het einde van de, van, de alle, van de schepping, Waarom van het maken van de hele schepping, waarom staat het tof me ooit, opeens staat het zeer goed. En de wijzen hadden gezegd, tof betekent de goede neiging, alles wat goed is. En meod, zeer, betekent de slechte neiging, kwaad, alles wat, wij, wat, wat in onze ogen wat slecht is. Dat die beide zijn, behoren tot, dat die beide maken dat het zeer goed wordt. Dat het echt het ware goed is wanneer die beiden zijn er. Oké? Die twee. In het woord meod zien we ook terug de naam ma. Meod. Als je neemt het woord meod, mem zeer, of kwaad, dan zien we daar wat ze zeggen: kwaad. Daar staat het mem alef dalet. Ja? Dat is ook het. Wat is dat het mem, alef, dalet, wat we hebben net geleerd? Dat is ook, ja? Oké, okay. mem, alef, dalet is ma, ma, ja of niet? Ja of niet? Mem, alef en dalet. Mem is veertig en alef en dalet is hij, hey. ja of niet? Dus iedereen ziet het wat ik bedoel? Mem, alef, dalet. Zeer betekent mem, alef, dalet. Alef en dalet. Hoeveel is dat bij elkaar? Alef is één. En, en dalet is vier. Samen wordt het vijf. Vijf is het Hey. En mem. Samen met hem wordt het ma. Ja of niet? Iedereen ziet het? In zichzelf. Je moet je niet alles optekenen. Je moet je niet... Geen, look, uh, huh? Precies. Dus, ma, wat we hebben net geleerd, dat is wat de schepper had geschapen. Zeer mooi, zeer goed, zegt hij. Betekent wanneer al het licht naar de maalgoed komt. Wat we hebben net geleerd. En betekent ook de gematria Adam, de mens. Is ook, dezelfde gematria heeft, 45. Kijk, wat hij zegt, zeer goed. Maar even tussendoor, ik kan zoveel verder gaan met die gematria, maar even over iets anders, want dat is alleen maar van toepassing op wat ik wil vertellen. Betekent, dat betekent dat alles wat geschapen werd, betekent wat was, is en zal zijn. Alles heeft zin. Alles is nodig. En alles is, alles, alles wat er geschapen is, dat allemaal schepselen zijn van Hashem, van de schepper. Duidelijk, dat er geen slechte dingen zijn in de wereld. Want deze, deze, dit vers, wat ik net had gezegd, dat alles, toen de, sche, toen de schepper zag, dat alles was. tof me ooit zeer goed. Dan vraagt men, stelt men de vraag: een rhetorische vraag. Maar al die slangen en al die scorpionen... ja. En al die uh, Itushim, al die, al die muggen, wat is er goeds daaraan? Dan, dat werd gezegd in de zoger. Ze vroegen uh, de, vroeg de Rabbi Shimon, de auteur van de zoger. Wat is er goeds aan daaraan, die, En die, die al die andere dingen? En wij kunnen nog toevoegen aan dictators. Ja? Uh, verkrachters, massamoordenaars, etcetera. et cetera. En nog verder, en nog in, uh, wat is er goeds eraan? En dan Rabbi Shimon zegt, en dat is de ware Kabbalah, ik kan je niet helpen, iemand, als iemand alleen maar nationaal bezig be is, die wil alleen maar Christen blijven, of lekker Jood blijven, of lekker... Dat blijven of, uh, of in zijn eigen hoekjes zitten. Dat is jouw eigen probleem. Dan moet je groeien. Eigenlijk. Daarom wie leert Kabbalah die uitgroeit zijn eigen wortels. Lekker, jij blijft wat je bent. Je moet niet uh, veranderen van, ja, van kleur dat of dat. Je bent zo wat je bent. Maar moet je dat over, overgroeien. Dat. Want als je weet dat alles is goed... Dat alles is nodig, dat wij allemaal schepselen, dat zelfs wat hij zegt. En wat zei wat die antwoord, antwoord van Rabbi Shimon over die, over die slangen en scorpionen en muggen? Natuurlijk, dat slaat op veel meer dan alleen dat. Ook de mensen die dezelfde kleur hebben, die, die wil alleen maar pakken. En dat was... Toen zij liepen, gingen ergens op weg, waarop weg. Rabbi Shimon, Rabbi Lezer, Rabbi Josie, nog een aantal van die mensen waren. En dat was de vraag van Rabbi Josse. En toen, ter, toen hij die Rabbi Josse deze, de, deze vraag had gesteld aan Rabbi Shimon, toen zagen ze voor hem op de weg zagen ze een slang, grote slang. Het was in het land Israël, 3000, 2000 jaar geleden, zo so bijna, nou minder 1700. En ze zag een slang, slang, nagers. En Rabbi Shimon als, direct op dat, als ter, na dat, na deze vraagstelling. En toen Rabbi Shimon had gezegd, deze nagers, deze slang kwam om ons een wonder te laten zien. Hij zei dat. En nog even duurde het even. Die slang die dan kronkelde. Yeah? Zo so langs die weg. En opeens. Die slang die ging verder. Viel in iemand anders aan. En And dat was effe. Ja yeah? effe. Effe. Bestaat zo'n effe. Het woord is ook een soort soort. In het Hebraaus. Misschien ken je dat niet. Ik ken ook niet alle botanische termen. Of eh, de termen van, van dieren in, in, in Israël bestaat ook zo'n slang in, de, in, in, de, in deze tijd nog in, bij de dode zee zo'n slang dat het Efe alf, alf, alf, alf, alf P 1 p, p als ik me niet vergis Zef Zefa. en Zefa ah? Zef? Zef, maar het is Efe Efe is ook bestaat oh, kijk in een woordenboek misschien dus, maar zo bestaat zo'n zo uh, andere vorm van een andere soort slang. En dat is een verschrikkelijke slang. Het heeft een speciaal eigenschap. Deze slang. Het is natuurlijk niet wat nieuw wat nieuw overgebleven is. Nu is staat het zo so dat die is ongeveer 60 centimeter, maar echt een gifslang. Zo'n so beetje. Maar bestaat nog steeds. Maar toen was het wat in die tijd was het zo. Maar dat was, die heeft een bepaalde eigenschap, die slang. Dus de eigenschap van die slang is dat als je naar hem kijkt, als je mens naar hem kijkt, of hij kijkt naar de mens, dan is de mens verloren. Zo'n kracht heeft die dat. Waarom Het is alles gaat terug naar de kracht van die slang, de eerste oerwoud, oer ja, van die oertijden. Die slangen die ook komen daar, ja, van die slangen, die komen ook van die van die krachten van die slang, de eerste slang. En kijk nou goed. En die, die, die eerste slang, die heet Nagas, gewoon slang, die heeft dezelfde naam als de eerste slang, die Gawa, Ewa, Gawa had verleid. Gawa had zichzelf verleid door de slang, die de slang had verleid, zij, had zich gelied, zij liet zich verleden. Dus die slang, de eerste slang die zij zagen, die ging vechten met die andere slang. Die, vers, die verschrikkelijke slang. Die, die, en zij moorden elkaar uit. Ze waren, beide waren dood na gevecht met elkaar. Betende die beeten elkaar, waarschijnlijk zo met die gif en zo. Die waren beide dood. En toen die, die wijzen, die andere wijzen die, dus die van de auteurs, mede-auteurs van de zoger, ze zagen dat die wonder gebeurde. Want zou die eerste slang, die andere verschrikke, verschrikkelijke slang, niet aanvallen, dan zou die andere slang, die heeft de kracht om te kijken naar de ander, en vernielen de ander. Dat een beetje in onze tijd correspondeert wel van Bepaalde, er bestaat dus de kracht van de slang, de, waarbij die kan kijken naar de mens. Niet hier bijvoorbeeld, hier, maar als het ergens in de, in, de, in de woestijn of ergens anders. Als je kijkt aandachtig naar de mens, die hypnotiseert als de, ook de mens. Ja? De mens wordt als het ware hyp, als onder hypnose. Wij weten dat de mens kan hypnotiseren, de slang kan betoveren, maar omgekeerde is het ook het geval. Maar hoe dan ook, het is niet mijn kwestie dat ik, wat ik wil zeggen. Maar daarmee Rabbi Shimon wil laten een voorbeeld laten zien, zoals het gebeurde daar op dat moment, dat alles is nodig, alles is, elke alle schepsel is nuttig in deze wereld. En slangen, en scorpionen, etcetera, etc. Duidelijk? Dat heeft tot gevolg voor ons, om en ons leert om alles, elk schepsel, alles te rechtvaardigen. Duidelijk? Want alles is absoluut noodzakelijk. Ja, maar die zijn zo die zijn schurk. Nee. Alles is absoluut noodzakelijk. Tegelijk, het is een verschrikkelijke zaak wat ik vertel nu, hoe dat te overwinnen, dat het allemaal nodig is. Ja, maar tegenover mij, die, die, het café die daar, die de hele nacht, muziek, harde muziek, et hoe kan dat, ik haat ze, ik haat ze, weet je. alles is nodig, ja, Betekent niet onderdanig te worden, absoluut iets anders dan wat wij over spreken. Als het nodig is dat jij wil, moet optreden ergens daar, dat jij jouw situatie wil verbeteren of dat. Dat, dat kan je doen natuurlijk. In rechtspraak en van alles kan je doen. Maar niet haten en niet en rechtvaardigen alles wat er is. Elke schepsel, elke schepsel is, is absoluut nodig. Ja, nee, Muggen, alles is nodig. Heel belangrijk, ook geestelijk. Oké, okay. als we dat weten, dat is al goed. Als we dat weten en hanteren dat steeds bij ons, dan heet dat, hebben we dat ge, ge, genoemd als rechtvaardigen. Ja? Dat moeten we dat, alles wat bestaat, moeten we rechtvaardigen. Het rechtvaardigen van alles, noem ik, noemen we, hadden we genoemd dat, in de vorige in de cursus, twee jaar geleden, hadden we genoemd dat, zoals de grote... Rabbi vroeger had gezegd gamzetov in het Hebreeuws is gamzetov, ook dat is goed. Dus altijd wanneer je iets tegenkomt wat je verschrikkelijk vindt, moet je zeggen gamzetov. Nou, ik heb daarvan een, een nieuwe werkwoord gemaakt, het Nederlandse werkwoord gamzetoven. Ja, dus jij moet gamzetoven, alles moet je gamzetoven. Ja, rechtvaardigheid dat een beetje dat doet een beetje religieus aan weet je wat is rechtvaardigen wat is rechtvaardigen is een beetje dat ja? en moet je dat niet nieuwe nieuwe dus zonder associaties heb je dan gamzetoven je moet het gamzetoven heb je dat heb je hem gamzetoofd? heb je heb toven, of niet ik ben aan het gamzetoven ja ik heb je gamzetoof jou dat je het over dat jij. Dat moet je zo als werkwoord hebben. Dan hebben we geen associaties. Nou. Dat is dat. Uh, dat betekent. We, uh, alles kunnen we zien als het zij. Um, elke situatie. Of elke wijze. Alles wat er is. Kunnen we zien het zij bestaande. Het zij uit vijf sferen. Dat weten we. Ja? Of. Tien sferot. Nou, nu heb ik ze op, op, parallel zo opgetekend dat jij kan zien: als het vijf sferot is, dan is het keter. Ja, keter. Ziet het? Oftewel, galgalte, gal, een andere woord. Gogma is naam. En dan, binazir en pin en zoals we dat hebben gezien: dat twee boven hebben we, ja? en, en in het katnut. En dan, binazir en pin en onder. Als het ketter is, dan is het in de in weergave in, in van in vijf sferot, Dan heeft dat uh, tegenover hem, is in de tien sferot, is een ketter. hochma maar, dat. dat. Alles zit in het hoofd. Ketter is hoofd, is galgalta. Is, gal is is, hoe uh, heet schedel. En allemaal zit in de schedel. Ketter is schedel en bina. Chokma, Bina en Daat zitten in de schedel. Daarom heet ze ook mogen. Dat zijn de lichten. Lichten. Nog geen killing. En dan hebben we Chokma in de vijf, in de weergave so in vijf yeah, sferot. Die heeft daar tegenover, in de tien sferot, Chokma, hoe is het? Gesed, Gvorat en een derde van Tiveret. Zo kan je het zien. Ja, zelf kan je dat verder nou, Bina, Bina die dan onder de, die Bina die dan zoals so het, onder de, de, Parsa is, in de kleine toestand heb ik zo -so opgebouwd, dat zijn de twee derde van de Tiferet. Dat is de Bina, dat is kunnen we zeggen dat het, nou ik wil niet verdelen dat natuurlijk zit hier ook een derde van de Bina zit, een derde van de Tiferet zit, dat is dan uh, uh, de eerste bovenste Bina. Maar dat heb ik niet, niet opgetekend. Uh, ja, dat eigenlijk... Iedereen begrijpt wat ik bedoel. derde van het Tiveret. Tegenover de derde van het je vered, de een derde van Het ligt nog in de... weergave van vijf sferot Nog een hogere Bina. Maar ik wil het niet optekenen. Want anders hebben we geen vijf. Etc. En dan twee derde van het Tiveret. Is dan de ozen. Is de onderste Bina. Ja. Dus de, de, Wat we hebben gezegd... Uh, en de net zo goed je overeenkomt in de sferot, in de weergave van de overeenkomt met zeer en pin. En maar goed is maar goed. Oké, okay. dat is even dat. Nu, hoe wat wij spreken steeds over het op, op, opheffen van man. Man moeten we omhoog doen. Wat betekent dat? Hoe kan ik het ervaren? Hoe kan ik daarmee spelen? Ja? hoe kan ik het praktisch? Uh, uh, toepassen. Goed kijken. Zeer speciaal. Als je dat hanteert. speciaal, stap voor stap zullen so we dat hanteren. De din, dus de gestrengheid, wordt gevoeld in de regel onder de parsa, dus onder het midden. Daar wordt het gevoeld. Right. Van boven kunnen wij spelen wat dat wij zo aardig zijn ja, van een situatie. We kunnen spelen dat. Ja, ik sta in de the ergens. en ik lach me zo. Ik een beetje glimlachen. maar van binnen kan ik bij voelen rot. Ik zou die, ik zou nieuw als ik nieuw, als ik nieuw iets had bij mezelf. in mijn, zo so mijn hand, zo so iets wat. Ja, ik zou nu echt en daar een pijnhoop van maken. Maar ik laag even door, dus dat is dan buitenkant. Maar de, alle dien wordt ervaren onder, dit, onder het midden. Oké? En dan heb ik ook hier opgebouwd. Kijk, boven heb ik in die vijf spheerot of tien sphierot, tot toe heb ik gezegd, ketter, dat zijn de gedachten. Gedachten van de mens. naam. ...in de vijf verrood... ...en kan je dat ook zien, ook zien in de andere weergave ...van de tien sphierot. En na hem heb ik gezegd... ...dat zijn de lichte wensen. Oftewel... ...gees het goeraatje ...lichte wensen. Dat is wat... ...wat betekent lichte wensen? Dat is wat ik zit in de auto... ...en ik voel me verschrikkelijk van... van onder, de, ...onder het midden. Ik zou het niet verdragen... ...als ik een pistool... ...een, een echte pistool zou in ...mijn handen zou hebben... ...zou ik ze allemaal daar... Even, en dan zou ik natuurlijk niet bang zijn, zou ik allemaal ze allemaal uh, koud maken. Maar dat, dat doe ik niet, waarom? Want boven mij, boven het midden, boven het midden heb ik de lichter wens. En dan zeg ik dan, ja, kan me niet schelen. Ha, mooi weertje, zo, zo. We hebben eigenlijk, uh, natuurlijk word, het, word ik ook geïrriteerd, ook boven het midden. Ook worden geïrriteerd. Maar het is niet zo erg. Waarom is het niet zo erg? Omdat daar zitten lichtere, lichtere wensen. Ja, oké, okay, dan kan ik een beetje daarmee genoegen nemen. Ja, oké, okay, wacht even, dat is niet zo erg. Maar onder het midden, daar kunnen we niet verloren. <laughs> onder het midden, daar zitten die wensen, die zitten ons oergevoel ook. Die kan je niet sussen met, jou, met, jou, met jouw cultuur. Ja, met niets kan je dan, met geen idee, dan kan daar sussen, dat onder het midden. Daar zit wel, ach, als je daar echt, daar zit de dien, daar ervaren we de dien. de dien, de gestrengheid. Dus daar moet het werk gemaakt worden. Hoe? En nu de pra en praktisch, hoe moet je het doen? Onder jouw midden zitten die zware wensen zware wensen zitten. En dat ervaar je gewoon als dien, gestrengheid. Nou, wat te doen? Dempen. Daar heb ik een werkwoord van gemaakt. Dien, dempen. Dien is dien, dus gestrengheid. En dan dien moet je dempen. Dien, dempen. Dus ik ben nu aan het dien, dien, dempen. Wat, ben je, wat zit je nu aan het doen? Je zit in de auto, ik zit. Ik moet even met dien dempen. Eigenlijk, Ik zit aan het diende, diendempen. Tja, dan denk dat jou niet denkt, dat is gek. Begrijp je dat? Hij zit, helemaal, hij zit helemaal onder stress, onder spanning. Terwijl jij weet hoe te diendempen. Begrijp je dat? Dus betekent dat jij gaat van onder, jou, onder jouw midden bepaalde handelingen doen waar verschrikkelijk iets wat geen, niemand toegang heeft. Geen religie. Geen, mijn volk weet absoluut niet... Andere volken hebben absoluut geen toegang daar naartoe. Je kan religie beleven zoals je wil. Maar als je ziet en als een man zie je een prachtige, mooie vrouw lopen, dan de dien die gaat werken bij jou onderaan, onder jouw midden, en jij kan zeggen, ja, ik, ik heb toch 50 jaar ja, 50 jaar ben ik toch naar de synagoge geweest, of 50 jaar naar de kerk gegaan. Ja, ik heb zoveel alle geleerd, zoveel. Ja, de hele Talmud ken ik uit mijn hoofd. Of de hele Nieuw Testament ken ik. Je ziet die twee benen en de spanning komt wel bij jou. De. Ja, duidelijk. Of iets anders. doet er niet toe welke spanning komt er wel. Van alle spanningen ervaren wij hoofdzakelijk hier in onder de tabor, Onder het midden. Hoe moet je dat doen? Wat moet je daarmee doen? Niets helpt. Geen Nieuwe Testament. Geen Oude Testament. Geen super Nieuwe Testament. Niets kan helpen. Duidelijk? Niets. Hoe? Natuurlijk door het leren omgaan. Hoe, dat, hoe, dat er mee, hoe, hoe het ermee gaat. Natuurlijk hoe, hoe door... De, de, de door eh? hoe dempen. De hoe moet je dempen? Je moet het gewoon dempen. Dempen betekent... Dus dien dempen. Dien dempen. Dus gestrengheid moet je dempen. Hoe? Als je leert die dempen, kom je tot iets wat ongekend is. Natuurlijk, sommigen waren wel grote mannen. Waren. Ari wist het wel. Sommigen weten wel hoe dat gaat. En gewoon praktisch moet je doen. Kabbalah is de praktische wetenschap. Is niet aan dogma's verbonden. Je moet het toepassen. Alles wat je leert, moet je toepassen. Onthoud wat ik zeg. Kijk, hier staat op de bord alles wat de droom van... Van, van, van wie dan ook. On, Onrealiseerbare droom staat hier, op, op, hier opgetekend. Als je alleen maar dat toepassen. Hoe moet je doen? Moet je niet zeggen van... Ja, oké, okay, ik rechtvaardig. dat. Daarom het woord rechtvaardig is. Helpt, helpt, natuurlijk niets. Maar hoe moet je doen? Praktisch. Je wil leven. Je wil het beste maken. Moet je diendempen. De, dempen. Hoe diendempen? Je voelt telkens, wanneer je voelt dien. Ja, gestrengheid. Of spanning. Dat is hetzelfde. Maar dan bedoel ik dan echte spanning, niet de spanning. Ook elke spanning dan ook. Hij is ook een vorm van dien. Dien, het zij de ware dien, dat het in de werkelijkheid is, maar het is altijd jouw reactie op de dien, jouw reactie op de situatie. En elke situatie kunnen wij behandelen, overwinnen, zonder dien. We hebben dien niet daar eigenlijk, niet dien niet nodig. Die moeten wij wel gebruiken, niet vluchten van de dien, maar wel de dien dempen, dempen, dempen. Hoe? Jij voelt een spanning, laten we zeggen dat jij staat in de file, ja? En jij voelt natuurlijk hier buiten een mooi weertje, en dat muziekje straait. Dus in jouw ketter, qua gedachten, qua gedachten, gedachten zijn de, de, de meest dunne wensen. Gedachte is een wens, dunne wens, de meest dunne, zonder, zonder de wensdikte. Dus qua gedachte, natuurlijk begreep je dat alles. Je begreep dat, dat, dat, dat, dat de, de, de brug staat aan, hè? dat, ja, aan. Open, de broek zegt, nou, het is duidelijk, het is normaal, het is in die tijd, het is altijd zo. Dus je kan je altijd rechtvaardigen qua gedachten, geen probleem. Nou, qua jouw lichte wensen ook, ook wel, natuurlijk voel je een beetje irritatie in jouw hart, een beetje, ja, maar toch wel. Maar onderaan niet, daar kan je nooit ver verlogen, daar kan je nooit bedriegen. Hoe moet je het doen? Niets kan je helpen, anders. Natuurlijk, een balaadje leer, dat natuurlijk helpt het jou, maar toch wel... Ook dat kan soms op boven je hoofd gaan. Jij gaat het dien uh, dempen. Hoe? Jij weet die spanning die daar komt. Jij moet dan, Net, weet je wat dempen is in het, in, in het Nederlands? Ja, dempen. Zo moet je ook die krachten dempen. Jij voelt dan op dat moment, wat, wat betekent dat, we, dat wij voelen de spanning beneden? Dat betekent dat op dat moment, wanneer je voelt de spanning, de din, betekent dat de, de kracht, de din van de linkerkant, komt onder de, ond, aan het einde van het vlees van jou. Daar kan je nergens horen. Dat, dat alleen kabbalist, één kabbalist, mond tot mond spreekt daarover. Dus dat komt betekent dat, waarom, hoe voel je de din? De din is niet slecht. Maar hoe voel je de dien? Als, als je gaat de dien dien dempen, de dien ga je dien dempen, dan, dan, dan is het dat is de correctie. De hele correctie is dat niet dat wij dien ontvluchten, maar wij de, de dien gaan dien dempen. Hoe? Jij voelt de dien, je gaat niet vluchten daarvan, jij gaat niet naar de rechterkant van alles is goed, ja, de schepper is goed, uh, ja, uh, ja, nee, begrijp je dat? kon als, als, als geloof onder de, onder de kennis, nee, jij moet het dien beleven, maar jij gaat het, binnen jezelf de dien, ga je verzachten naar gevoel je moet het brengen daaronder onder waar de zot bij jou is daar moet je nog de beweging maken nog, naar beneden Betekent, als je naar beneden doet dan zelf uit je eigen krachten dan naar beneden doet, dan, dan maak je, als het ware, een luchtkussen tussen de plaats waar je de dien beleeft en de, en de plaats waar, waar jij en de, de ruimte waarbij jij, waar, waar tussen jij, als het ware, de kussen opmaakt. Kussen van, ja, net zoals het dempen, ja, uh, Euh, zo heb je zo'n kussen als het ware, zo moet je het doen onverbiddelijk moet je dat doen, Maar hoe kan dat maar hij is toch een schurk, hij heeft toch wel hij heeft mij toch zo aangedaan Jij kan doen wat je wil, wat de wet, wet zegt, dat moet je dan doen, wettelijk wat je wil, maar geen, op geen moment moet je die dien beleven als dien duidelijk, moet je dempen stap voor stap nu is het nog natuurlijk een nieuwe begrip voor jou als je hem dempt, betekent nog dieper gaat in jezelf. Uh, toegeeflijk wordt. Aan wie? Hoe kan ik toegeeflijk worden? Hij ja, is toch zo? Jij, moet, jij hebt te maken met jezelf. Jij moet toegeeflijk, steeds toegeeflijk zijn ten aanzien van jouw eigen kilim. Nou, wat, wat is het? Het gaat om mij. eigenlijk, om, Dien betekent ik veroorzaak dat. Niet iemand is die mij die sceptisch, ja? die, die, die dan iets mee aandoet. Als je nog denkt dat iemand jou iets aandoet, dan ben je nog, nog, moet je nog leren. Niemand heeft, doet jou iets aan. Niemand, niemand drijft spot met jou. Als iemand met jou spot drijft en jij voelt het als spot, betekent dat jij nog, dat jij, hè? ja, nee, jij ja overreageert. Jij ja, kan niet, jij ja, kan de dien niet aan. Eigenlijk, als zij zien dat jij niet reageert op die, dien, niet reageert dat ik onver, onverschillig word, nee. Maar jij gaat het dien dempen. Ze zeggen "Hoeveel, hey, hey, hé, is het niet normaal? Hoe is dit, Hoe is dat. Jij gaat het dien dempen. Wat zij ze jou zeggen, word je dan daardoor slechter. Eigenlijk. Ja, zelfs als ze jou uitmaken voor wat dan ook, word je daardoor slechter. Eigenlijk. Dat is jouw reactie. We hebben ook geleerd, ja, vijf vragen en vijf antwoorden. Maar hier is het directer dat. Hier ga je dat naar beneden doen. Haal je dat naar beneden? Word je toegevelijk. Ten aanzien van jezelf, van die situatie. En daardoor, wat ga je daarmee doen? Jij gaat dan als het ware nog dieper in jezelf. Naar, in jouw gevoel. Nog meer dienen eigenlijk. Huh? Nog meer dien. Nee, niet dien toegevelijk. Als je dien betekent, kijk, dien is wanneer je ervaart dat de, de gestrengheid aan het einde van jouw vlees, beneden, binnen jezelf. Dat is, dat maakt irritatie. Maar als je dan, dan onderaan, onderaan jouw zelf waar je sod is, als je daar zacht zelf naar beneden, als het ware zakt, laat het Laat het gebeuren als het ware van, van onderen. Dan, op dat moment, maak je jezelf los daarvan. Het gaat werken natuurlijk bij jou. Maar jij gaat het losmaken. Wat doe je daarmee? Daarmee, dat is juist de manier om man uit te brengen. Daardoor gaat een Het is net of, of een damp. Damp van onderen gaat even omhoog. Je hebt gezien dat ochtends Soms hebben, zien we het erg vroeg in de ochtend, in de zomertijd, ja, hoe dat de damp stijgt op van de aarde. Zo, wordt, zo een beetje moet het zo gebeuren. De plaats waar de dien ervaren wordt, dat is net als aarde. En dan zie je dat de damp een beetje boven komt. dat is leven. Jij brengt dan leven in jezelf. Ervaren van dien betekent dat jij, dat het, dat het ervaren zelf van de dien, welke dien dan ook betekent dat jij uh, in de linkerlijn, uh, links aangeleund bent, en laat jou, als het ware, uh, laat toe de situatie, of wat dan ook, jou bewerken. Ja, jou, als het ware, jou beïnvloeden op de manier zoals men van buiten wil, wil dat. Het is jouw eigen, jouw eigen reactie. Dus wat moet je doen? loslaten, als het ware. Ja, loslaten. Ja, loslaten deze situatie op dat moment. Dus welk, hoe? Niet kijken naar de situatie zelf, maar hoe, dan hebben we gezegd. Dan heb je twee, twee plaatsen in jouw, in, twee plaatsen heb je in jouw parsoef, ja? Twee plaatsen. Heb je dan boven de ta, boven de parsa en onder de parsa. Boven de parsa heb jij wat gedachten en lichte wensen. Daar kan je wel wel daarmee, ja, dat kan je wel, dat is wel handelbaar. Dat heb ik gezegd ook, dat kan je wel, dat, dat kan je wel doen, maar hoe? Het is makkelijker, ja, omdat het lichtere wensen. Dus kan je zeggen dan, uh, dat is, dat, daarom noem ik het, het gamzetoven. Dus kan je kan zeggen, dat is, dat, ook dat is goed. Waarom? Want jij weet, je kan zeggen, dat verhaal kan je dat steeds ook, dat uitspraak van de Torah kan je steeds voor ogen hebben, kan je zeggen... En, dat, en, de Elohim, en de God zag alles wat hij had geschapen en dat was zeer goed. Duidelijk, betekent alles vanaf de schepping van de wereld tot het einde van de wereld, alles is goed. Alleen ik ervaar dat op dat moment dien, betekent dat ik ben nog niet opgewassen op dat moment. Telkens wanneer je dien ervaart, ben je niet opgewassen tegen die situatie. Of jij manoeuvreert jezelf in de situatie waarin je zit onder dien. Niemand, geen werkgever kan jou brengen in de situatie dat jij dien gaat, echt dat, het in, dat jij in dien komt, of stresswege kan je dat zeggen, in gewone, in gewone termen, dat jij in de dien komt, uh, dat, dat welke dien jou uh, kan schade brengen. ...voordat het jou schade brengt... je moet in elke gevoel van dien... ...moet je dien dempen... ...op dat moment. Dus niet ingaan... ...op die dien. Ja, duidelijk. Niet, niet beleven die dien... ...en dan zeggen, oh, ik zit in de dien. Ja, ik zit in de dien. <laughs> Hoe dan? Die belt je op en zegt... ...hoe gaat het weer? Nee, ik ben helemaal... ...tot aan mijn neus in de dien. Ja, ik zit in de, de, de dien. Huh? Ja, ja. Dan betekent dat jij zelf... ...manoeuvreert jij ja... Steeds dempen, diendempen. En dempen dien mag ik dat ook accepteren als even dimmen? Ja. Dimmen? Dimmen, precies. Dimmen. Ook dimmen. Of oh, dimmen, kan je ook zo zeggen. Het is jouw eigen... Je ja, ja, mag, mag het toepassen wat je wil, maar ik heb het alleen zo gedaan. Maar jij kan het even dimmen. Alleen ik wil het woord dien. Wel ja. erbij. Daarom heb ik gezegd diendempen. Ja, duidelijk. Hoe dat gaat, we zullen dat alleen vandaag is alleen maar even aankaarten. Ik kan het nu nog niet... Laten voelen, voelen, want jij moet het zelf eerst proeven thuis. En dan gaan we meer erover hebben, want het is nog nieuw bij jou. Ja? Pas wanneer je thuis, thuis gaat proeven. Maar als je dat gaat toepassen, dan zal, zal je zien dat pff, wonderen gaan gebeuren. Dat jij gaat niet, de, jij gaat steeds, als er komt een gevoel van dien, jij gaat het direct zeggen: dien dempen. En je gaat dien dempen op dat moment. En doet er niet toe wat voor situatie is, Doet er niet toe of daar ergens iets neerknalt van boven, Doet er niet toe, ik loop ergens op Shabbat, weet je wat, op Shabbat loop ik en opeens valt ergens een poepoe op mijn, ja, van een van, van vogel, van een vogel, op mijn, op mijn schouder, ik ga dat direct indempen. ik ga het niet eens, niet eens afvegen van mijzelf, ik ga het indenken en ik ga niet schelen. Dan loop ik zo op de straat. Iedereen ziet dat op mijn schouder. En ik heb het gedemd. Dien gedemd. Dien gedemd. Zij zij irriteren zich. Laat zij dan die dien bereiken. heb je dat? Ik ga niet, ik ga zelfs naar de z'n en zo. En kom ik daar laat ze allemaal dat onderdien komen. En ik ben helemaal, <laughs> helemaal uitge, uit, uit, uit, uit, uitgedemd. Uitgedemd, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Het is echt een wonderlijk middel. Wat ik, het is eigenlijk een resultaat van vele zorgen leren van mij. En ik pas het erg, toe, erg veel toe. En het is zo so dat zelfs in slaap, als je dat veel toepast dan zelfs in slaap, tijdens mijn slaap bijvoorbeeld, even tussendoor, dan aan de ene kant bijvoorbeeld, heb ik dan bijvoorbeeld iets verschrikkelijke droom. Kan zijn, ja? Aan de andere kant, aan de, aan de, aan de, andere, aan de andere niveau, in mijn slaap zelf zegt mij iets, in woorden zelf, en naar krachten, die hem dempen. En ik ga dan in, dat, in mijn slaap, terwijl ik dan rare droom zie, Ga ik dan, hoor ik die instructie van die indempen. Waarom? De instructie van die dempen wat ik mij ingebracht in, in de diepste plaatsen van mezelf, is veel dieper dan de plaats waar, waar mijn dromen vandaan komen. Duidelijk? En dan, dan hoor ik dan van binnen, als het ware die En terwijl ik dan verschrikkelijke beelden zie, doe do ik, terwijl ik slaap, doe ik... Als het ware in die situatie waarin, wat ik zie, ga ik dan diendempen. <laughs> Zelfs in de droom. En dat helpt. En dat is iets wat, een wonderlijks iets wat ik, en laat ik iedereen aan jullie dat, gun ik aan iedereen van jullie dat. Maar we gaan het de eerste keer, we gaan het nog een keer, we gaan um, het uh, ervaren, eerst ervaren, dan praten daarover. daarover. Maar je ziet u het duidelijk verschil tussen gamzetoven en diendempen. Gamzetoven doe je boven jouw parsa, dus in je hoofd tot het midden, Gamzetoven, toven, ja, dat ga je rechtvaardig als het ware, ook dat is goed. Eerst met gedachten en dan met lichte wensen, dus haat bijvoorbeeld, ja, in je hart, wat is in je hart? Tot het midden, tot jouw midden, is bijvoorbeeld lichte wensen, wat zijn lichte wensen? Dus geen lichte, maar wij noemen dat lichte ten aanzien. Van die wensen die onder de tabor zijn. Die zware, daar zitten de zware jongens onder de tabor. Maar wat zijn de, de lichte wensen? Haten iemand. Ja, haten of liefhebben. Uh, allerlei ha hartelijke, hartelijke gevoelens, wensen. Dat zijn de lichte wensen ten aanzien, natuurlijk, van jouw onderste. Van, want je kan zeggen: oké, okay, ik ga niet haten. Ik ga ook mijn buurman niet haten. Waarom niet? Het is voor mij voordeliger, voor mijn gevoel, om hem niet te haten. Ja, het is voordeliger voor mij. Het is beter voor mijn welzijn om dat niet te doen. Je kan altijd berekeningen maken. Niet ik, jij ja, bedoel ik. Mens kan altijd berekeningen maken. Maar onder de taboor, absoluut onmogelijk. Eigenlijk, daar kunnen we niet liggen. Want daar hebben we te maken met de ware toestand van de mens. Daar kunnen we niet liegen. In ieder geval moet je wel leren, daar onder de taber moet je proberen niet liegen, want daar zit de redding van de mens. Eigenlijk waar, in de kelim van Jezod, hoe dieper kom je tot Jezod, je, hoe dichter kom je tot dichter kom je tot hoe dichter kom je tot je ware mens. En daarom, daarom heb ik altijd zo, zeg ik altijd, hoe moet je voorzichtig zijn met uh, overspelende dingen. Ja, want Jezod heb je, overal, heb je overal, Jezod heb je in je hoofd, ja, tien sfeerot in het hoofd zijn er. Overal heb je in elke sfera heb je zood. Dus je hebt ook overspelende gedachten in je hoofd, ja, als, als je, die moet je overwinnen. Want je Jezod is de weg, via je Jezod kunnen we de, in de eeuwigheid inkomen. Via je Jezod. En dan moet je dan je zood in het hoofd, in de ketter, zood in de Kochma, et cetera, et cetera. Totdat je wil komen. Natuurlijk moet je komen dan tot het ervaren van jouw ware je Ja, dat is echt de je van de je Dat is dan. Dat is dat moet je steeds ervaren. Dus betekent dat? Hoe kan je dat doen? Daarom was het een keertje. Marco had me een keertje verteld. Vraag nog. Vier jaar geleden zie hij dat hij heeft ook. Ik heb ook niets. Ik vergeet ook niets. Maar hij ook niet. Hij had me gezegd: als je zegt dat dit. Hoe zeg je, was je vraag? moet ik even opzoeken. Nee, je hoeft het niet op te zoeken. Ik weet het, wat je zei. Hij zei: Als je zegt dat dit uiterlijke dingen zijn, niet zo belangrijk, maar innerlijke innerlijke mens is wel belangrijk, maar het uiterlijke niet, dan kan ik dan. alles doen met mijn uiterlijke mens. Ja, met mijn uiterlijke je zot, kan ik alles doen. Ja, met uiterlijke isood. Maar innerlijke, ja, met een innerlijke ga ik wel opbouwen. Maar met uiterlijke isood laat ik doen wat je wil. Dat so is nog mijn uiterlijke mens, dat doet er niet toe. dat. Zo gaat het niet. Want de innerlijke isood is absoluut verbonden met de uiterlijke isood. Dus als je gaat, als iemand. Dus duidelijk, hoe moeten we voorzichtig zijn? hoe voorzichtig zijn met onze isood? Dat wij niet verknoeien dat. Duidelijk, heb je een partner. Ga met een partner, niet daar? Waarom de jesot? Moet je voorzichtig zijn. Via de jesot is het entree. En de, via de jesot. Kom je, dat is de entree daar. Tot de zaal van de koning. Op geen andere manier komen we tot, tot de koning. Jesot. Dus moet je dat jesot zuiveren. Deze plaats waar echte of overspeling, ja, vele overspelende, spelen, overspelende gedachten komen daar. En gedachten, en wensen, en of alles. Dat je dan een beetje van diendempen naar kansen toffen moet? Eh? Dat je van diendempen naar kansen toffen moet? Nee. Dat je het op, nee. dat je nee. moet brengen? Kijk, aan, aan de ene kant, je moet, moet het beide doen. Kijk, je hebt een situatie, ja? Je kan niet de situatie zien alleen maar van dit. Je moet alle situaties zien in, als geheel, ja? Dus jij hebt in elke situatie vijf sferot, Of ja, vijf sferot. Ja, en de situatie doet zich voor. Dan heb je in die situatie, heb je aan de ene kant, heb je dan de zware wensen, van deze, de zware momenten in deze situatie, dat is onder. Maar boven heb je dan alleen, heb je dan alleen maar gedachten en lichte wensen. Dezelfde situatie. Ja, hoe moet je het doen? Natuurlijk moet je de welke volgorde, welke volgorde is van de correctie? Van licht naar zwaar, of van zwaar naar licht? Van licht naar zwaar, natuurlijk. Hoe kan je dan, kan je dan een plank, uh, een, een plank uh, overspringen, ja? over, over de plank van één meter, als je dan uh, 20 centimeter kan, nog, kan dan overspringen? Je kijkt naar een plank van 1 meter, en je zegt, nee nou, ik wil 1 meter doen. Dat kan nog niet. Je moet eerst 20 centimeter doen, ja? de plank overschreden. Overs, overs, dan ga je nog een meter, 23, 25, zo tot, ga je, misschien ga je 1 meter ook eh, door, ja, overspringen, hè? zo is het ook, hier heb je een situatie, ga je eerst lichte dingen, ga je eerst proberen gamzetoven, ja, dus ga je gamzetoven, je gaat eerst, welke gamzetoven, je gaat zeggen, in ideeën, qua ideeën, je begint altijd met ideeën, ja, je gaat het rechtvaardigen, qua ideeën, et cetera, maar het is niet genoeg, want je weet het wel, aan de ene kant is het wel nodig, je kan, het niet ont je kan het niet ontlopen. Je kan niet zeggen direct, oh, ik ga dat allemaal van beneden, dat uh, dempen. Dempen moet je wel natuurlijk, absoluut, direct. Nee. Ik had wel, aan de ene kant is het zo wat ik had gezegd. Uh, corrigeren moet je natuurlijk eerst gamzen toven, qua idee. Maar ik zou zeggen, direct moet je het doen. Ja? Dat betekent, betekent, hier moet je direct, als je dan komt in een situatie waar stress, stressige situatie is, ja? of dat, direct de, din dempen. En daarbij doe je alle andere dingen. Gamzetoven, je kan het doen naar, idee, naar ideeën, naar jouw hartwensen, et cetera, doe je daarbij. Want ook daar zit, ook in het, kijk, boven zit er ook een vorm van, ook een stukje uh, verborgen dien. Kijk, tot, van boven, tot het midden is een verborgen dien. Een beetje verborgen, met chassadim, met een beetje chassadim. Tot, ja, tot het midden is chassadim. En daarom zien wij niet, voelen wij niet zo zwaar de dien. Maar onder het midden, daar hebben wij geen sechasse Daar ontbloot, als het ware, de dien zichzelf. Deinlijk? En daarom moeten wij daar din... dien, eh, Zeg je? Hoe? Hoe proberen dit? Dat moet je leren. <laughs> Je zit er lekker weg, je zit echt niet meer. Kijk, denkt, oh, alles ik ik ik had ik, ik, ja, nee. nee, ik had oh, nee. <laughs> kijk, kijk, nee, nee, ik had nee, ik had jullie, ik had jullie, kijk, ik had jullie in voorstel. Nog een keer. Kijk, kijk. kijk. lekker weg, je even echt Nee, ik Nee, oh het mooi. Ja. En dan loop je door. That's it. Nee kijk, ik had kijk, kamerzet door. Ja, yeah, yeah, Henk, ik wil hem toch antwoord geven. <laughs> uh, <laughs> hij is aardig, hij is aardig. Hij hey, is take. aardig. Hij is Ik had wel eens verteld. Je kan voor iemand verschrikkelijk veel doen. Je kan iemand bijvoorbeeld, voor iemand, ja, yeah, iemand bijvoorbeeld een vrijgezel is. Een vrijgezel. En hij wil graag een partner vinden. En ik, ben, ik voel wel zijn probleem. En, en ik ben wel werkzaam ergens in een, in een bedrijf of in een organisatie, waar meestal vrouwen zijn. Ja? En hij zit is, hij is, hij is bij Marine. Daar zijn meestal mannen. Ja? Dus ik ga voor hem nou op zoek naar een mooi vrouwtje, goed voor hem dat past bij hem. Ja? Ik breng daar hem. hen bij elkaar, ik zeg, kom bij mij eventjes, bij mij zo. So, ze komen bij mij, ik zeg, koffie, koffie, thee, koekjes, zo, so, hè, yeah. en ze komen bij elkaar, en hij zegt kijk naar haar, en zij naar haar, zo so, een beetje lachen, <laughs> <laughs> <laughs> en, ze, hij, en hij zegt, en hij zegt, daarna komt hij bij mij van de, de keuken, en hij zegt, kijk naar, naar die twee zwarte tanden van haar, <laughs> en, en ik zeg tegen hem, dat is, maar dat is juist geweldig. Ja, kijk, dat is uniek. Kijk, het is echt, het is perfect. Het is, kijk, dat is, dat is speciaal aan haar. En zij, zo, een beetje, kijk zo, en ze gaat met haar eventjes, en ze zegt, ja, kijk ze zegt over hem, kijk naar één oor is bij hem een beetje zo... <laughs> <laughs> ...mooier, de, de linkeroor mooier is bij hem dan de, link, dan de rechter. Ik zeg, kijk, ja, het is geweldig, ik het is een unieke... Kijk, dus ik, kan het Je alles, ...ik kan het allemaal bij elkaar brengen, allemaal die dingen zorgen voor hen... ...dat zij, dat zij bij elkaar komen. Ik kan ook twee kaartjes kopen naar het theater voor hen, alles kan ik voor hen doen. Maar er komt een moment dat hij... Gaat met haar trouwen, ja? Nou, op het laatste moment kan ik zeggen, nee, jongen, naar de, naar de bruiloft, naar, naar, de, naar de partij. Ik zeg ik, nee, en nu, samen met je vrouw apart komen in een aparte kamertje, om, jou, om de, de plicht te doen, dat moet je zelf doen. Ja, of niet? Zo so, precies hetzelfde is de antwoord aan jou. Dus, wat ik jou zeg, diendempen, dat moet je leren in de praktijk. En in elke situatie, als je dat leert en als je gaat toepassen, grandieus. Dat is gewoon een pra praktische iets. En daarmee, de Kabbalah, daarbij, alle andere dingen zullen jou natuurlijk geweldig helpen. Maar mm -hmm. leer dat dienen. Hoe je zo probeert, en waarom, wat is interessant daarvan? Als Ja, precies, dat is precies zo. Wat is het belangrijkste daarvan? Dat, dat ligt alles, alles dat onder in jouw jesot. Daarmee ga je sneller jouw jesot ontwikkelen. Ontwikkelen jesot naar, naar het ontvangen van een goede. Ja, jesot die wil alleen maar, ja, waar jouw gevoel van buiten wil alleen maar uh, rare dingen doen of zo. So. Maar dan ga je ontwikkelen jouw innerlijke jesot. Dus daar waar, het, waar je gadluut allef en gadluut bed zal ontvangen. Door die manier, door deze training, zal je gadluut allef, en gadluut bed steeds in elke situatie zal je leren ontvangen. Praktisch. En jij zal zien dat in jouw gezicht zal zaagjes warm worden. Geen expressie van drukte. Geen absoluut geen drukte. En zelfs als je hard moet werken, dan zal je hard werken op de manier waarbij jij uh, geheel. Dien. ...uitgedemd bent, ja? helemaal rustig beheerst, want door die drukte komt er niets extra, duidelijk, het lijkt wel, je gaat jezelf, het is net als koffie, nog meer koffie, nog meer koffie, of nog een beetje, nog een beetje drinken, dat het jou, als het ware, jou stimuleert, het lijkt wel, het, het, het is, is negatieve uh, impulsen die jou, als het ware, kick geven. Maar hier zal ik kick krijgen van elke situatie, niet de kick, de ware stimulans zal ik krijgen daar stelkens te leren die dempen. Ja? Toegeven, een gevoel van toegeven, van een kussen te maken onder en niet dat de dien komt door jouw vlees heen. Ja? Het is net als het gevoel dat dien komt door de vlees heen. Het is net als wanneer de wortel van de mens helemaal zeg het, geïnfecteerd is. En dat, hoe voelt dat iedereen begrijpt. Hoe heeft dat wel eens meegemaakt. Ja? Wanneer het echt, de pijn komt echt naar de wortel toe. Zo is het ook bij het ervaren van de dien. De dien komt door al jouw vlees als het ware heen. En komt tot het einde van het vlees. Waar het vlees, vlees eindigt. Als je dat nog niet ervaren hebt. Dan ga je dat wel ervaren. Oefenen. Oefenen en nog een keer oefenen.